Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een nieuwe missie naar Afghanistan is alleen mogelijk... als er extra geld naar Defensie gaat. Dat zegt voorzitter Snels van de militaire vakbond AFNP. Volgens haar is de rek bij Defensie eruit. Het kabinet stuurt volgend jaar mogelijk 100 tot 150 militairen naar Afghanistan... voor een NAVO-trainingsmissie. De belasting voor Defensie is volgens de vakbond groot... omdat die militairen ook moeten worden afgelost... Bovendien doet Defensie al missies in Mali en Turkije... waardoor er mogelijk te weinig personeel voor de nieuwe missie is. Minister Timmermans heeft de Egyptische ambassadeur ontboden. Aanleiding is de veroordeling van de Nederlandse journaliste Rena Netjes door een Egyptische rechtbank. Netjes kreeg tien jaar cel omdat ze valse informatie zou hebben verspreid en de verboden moslimbroederschap zou hebben geholpen. Ze mocht de uitkomst van het proces in Nederland afwachten. Volgens Timmermans is er niet voldaan aan de vereisten voor een eerlijke rechtsgang. Het gaat nog bijna twee maanden duren voordat er meer bekend is over de botten die zaterdag in Gronsveld in Limburg zijn gevonden. Dat meldt het Nederlands Forensisch Instituut. Eerst moet worden vastgesteld hoe oud de botten zijn. Mogelijk zijn ze van de vermiste studenten Tanja Groen. Zij verdween in 1993 toen ze vanuit Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. Op Schiermonnikoog heeft de politie twee mannen aangehouden die met hun zeilschip waren vastgelopen voor de kust van het eiland. De mannen sloegen zelf alarm en werden door reddingswerkers van hun jacht gehaald. Ze werden eerst ondergebracht in een hotel op het eiland, maar later die nacht zijn ze opgepakt en naar een politiecel gebracht. Gebleken was dat er pakjes drugs aan boord van hun schip lagen.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 langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu ZFM lunch. Namens Krooswijk. Wij als uh, Feyenoord personeel moeten zorgen dat uh, de Kuip hier... ...ou uh, bijleggen voor woensdag. Als ze niet kunnen zeggen, uh, wat een uh, kaleren zo is dat in Rotterdam. Nee, want dan zouden ze kunnen denken dat wij natuurlijk onze plicht verzaken. Omdat het niet Feyenoord is, die voor de cup komt spelen. Maar omdat het, omdat het een ander is. Het bestuur heeft ook tegen ons gezegd, zorg dat de boel piekfijn voor elkaar is. Anders dan krijg je weer allemaal de gekanker van die Amsterdammers. Toen zo'n Capzone's.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 ik kan wel zeggen dat ik toch bij mij toen het afgelopen was. Dan docht ik bij mij. Ik schaam het me eigen dat ik Feyenoord supporter ben. Ik kom natuurlijk allemaal door de bestuur met haar rotbeleid. Hè? Maar fijn, laat ik mij maar niet kwaad maken. Ze zijn nou allemaal van alles aan het kopen. Dus, misschien dat we ze volgend seizoen een ander poepie kunnen laten ruiken. Ja? Je weet het maar nooit meer voetballen. Misschien zit er volgend jaar Ajax wel in de rats met weet je niet. Ik kan nog eens een klerenboot voorbij. Hè. Maar fijn, dan gaat het nou niet om. Woensdag komt dus uh, Ajax hier in de Kuip Tegen de Italianen. Italianen sluw. Die espresso bars. Die. Uh, Weet je, daar waar raad mee hoor. Die kennen er een houtje van. Ja, ja. Nou, niet dat ik. Uh, ik wil niet zeggen dat ik hoop dat ze winnen. Die Italiaan. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar nee, dat. Maar uh... nee, ik hoop natuurlijk uh, dat. Uh... <tie> Hij gaat bijna niet aan mijn bek, maar dat, dat Ajax wint. Je bent Hollander. Ja. Yeah. Nee. Ja, je bent Hollander. Maar ja, het lijkt anders wel of Ajax hier langzamerhand thuis speelt in de Kuip, hè. Achter elkaar is tegen Excelsior, toen Feyenoord, toen voor de Beker tegen Den Haag en nou weer tegen de Italiaan. Ik uh, krijg er langzamerhand wel het nona van. Maar oh ja, niet dat ze niet mooi spelen, daar gaat het nou niet om. Maar, maar ja, één ding is zeker: uh, ze kennen mij niet uh, verplicht om te kijken woensdag. Nee. Ze kunnen tegen mij zeggen, Kruiswijk, zorg dat de paaltjes recht staan... de lijntjes wit en dat de karretjes goed afgescheurd worden. Daar word ik voor betaald. Maar ik word er niet voor betaald om te kijken. Ik kan er gewoon met mijn reet naartoe gaan staan als ik. Als, als ik dat wil... Ik hoef niet te kijken. Ja, ik zal misschien af en toe wel even kijken... Maar als Ajax wint, nou, uh, dan merk ik dat zo ook wel Hoef ik toch niet te kijken? Maar ja, dan moeten ze altijd natuurlijk nog een keer zien dat ze de Wereldcup halen. Hè? Ja. Dan moeten ze nog eens een keer bij me terugkomen. Hè? Want uh, dat is er toch maar één, hè? Die de Wereldcup heeft gehaald. Ja, zo is dat toch. Afijn, uh... we zullen wel zien hè, woensdag. Hé hey Rick, we moet weer eens uh, verder. Nog een paar uh, streekjes te zetten. Hè. Dus. Uh... hem op de televisie. Goeiedag.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 Het. En het heet Hello, You Beautiful Thing. En daarvoor Ton van Duinhoog met zijn legendarische Krooswijk. Geweldig vind het. Heel oud, maar het blijft leuk. Toch? Vind ik wel. Zometeen uh, het Weekend Report na deze prachtige plaat. It's looking so closely under this. It's you right there, right there in the mirror And you don't wanna hurt yourself, hurt yourself Or look looking too close De letters is niet goed gelezen. Het is namelijk geen Pink, maar Vink. Ja. Ja, een, een letter verschil. Uh, pink is gewoon Vink. Ik, ik vond het al zo raar. Dat ik, ik vond het al zo gek natuurlijk. Want ik dacht, ik hoor helemaal geen zangeres. Pink is toch een zangeres? Ja. Maar dus niet. Dit is een hele andere meneer. En, uh, of een hele andere band. Het nummer heet in ieder geval Looking Too Close. En het is niet pink, maar think. een F. Met een F. Dus dat je ook niet denkt dat het think is. Nee, dat is hem ook niet. Het is pink. En jullie moeten even je mond houden. Je bent nog niet aan de beurt. Beginnen geloof maar. Dit, dit is zo raar van die gasten. Die beginnen gewoon maar, weet je wel. Kan allemaal niet. Even rustig wachten gewoon tot je aan de beurt bent. Zo. Want uh, we hebben eerst iets heel anders. Ja. Ja. Ja, toch? Zo. Bij mij weten we wel. Ja. We hebben eerst iets heel anders. Ja, helemaal. Uh, en Ruud, uiteraard ben ik er. Oh. Uiteraard. Gezellig. Ik ben er gewoon. Gezellig? Ja. ja toch. H heb je een leuk nou. weekend gehad? Nou ja, ik, eh, ik heb lopen zweten. Ik zweer het je. Zweten? Echt waar? Ja, tot... Maar je weet wat er in de Bijbel staat, hè? In het zweet des aanscheens zult geen uw brood verdienen. <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk, Ruud. Ja. Maar ik heb het dus uh, afgelopen weekend moeten meemaken. Ja. Ik helaas, maar... Lekker. Helemaal ja. goed. Het was... Het, met name dat woord lekker. Dat, is, dat gaat als een rode draad door het hele weekend heen natuurlijk. Want we hadden... naar Zandvoort. Ja. ja. En ik, ik ben er... De eerste dag ben ik er niet geweest, maar daar kom ik zo meteen op. En de tweede en derde dag was het giga Ongelooflijk. Echt, het was... Je kon zo goed als over de hoofd roepen. Ja, ja. Dat, dat, dat is een tweede natuurlijk. Maar en jij over de rode op lijkt me niet z'n best. Dan, ze, dan zijn het allemaal maar het nee, indietjes geworden. Nee, nee. Nee. <lacht> nee. Nee. Nee, man, ik want ik was met mijn stok daar. Dus ja. toen, en dan probeer ik ergens te komen. Maar het, het was geweldig. Het was geweldig, Ruud. Eh, eh, het, nogmaals, ik kan niet over de vrijdag praten. Maar over de zaterdag was niet te geloven. En de zondag was zo gezellig. Eh, Prachtig mooi, mooi weer. En... Eh, Mensen die uh, echt uh, genoten van, van hetgeen uh, geboden werd. En ja, ja het, is, het is in mijn ogen echt het mooiste evenement van Zandvoort. En dat, uh, ja, laten we hopen dat het tot een lengte van dagen door kan gaan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar ik denk dat het toch moet kunnen gebeuren... Dan hadden we ook nog uh, zaterdag, en ik geloof dat ik het ook nog gemeld hebben uh, afgelopen vrijdag... ...de finales van het zaalvoetbaltoernooi. En dat waren uh, uh, hele mooie wedstrijden, met name de, de, de eerste, de, nee, nee, niet de eerste... ...de, de tweede, de derde en de vier want de eerste, dat was een walkover over Het was echt ongelooflijk, want daar speelde uh, de derde helft, zoals uh, ze zich, zich noemen... ...en dat uh, is een team van... Uh, um, uh, ...leden van... Uh, ...Zandels Sportcombinatie... ...tegen het jou ook wel bekende... ...Café 4. Nou, weet ik dat... ...en dat weet jij ook, denk ik... ...dat er in Café 4 een uh, heleboel... Uh, ...oud-voetballers komen... ...die uh, nog steeds ergens wel... ...die skill hebben om... Uh, het, ...het kunnen voetballen... ...en het goed te kunnen doen, met name de zaalvoetbal. En wat blijkt... Zij hebben de, de sportiviteitsprijs, in mijn ogen, de meest belangrijke prijs van een toernooi, gewonnen. En wel met 4-14. Uh, <laughs> ik bedoel, waar praten we dan over? We hebben nog steeds over café 4. Um, uh, wa uh, de... Was het 4 voor 4 of 14 voor 4? <laughs> 14 voor 4. Oké. Okay. Ik... Ja, nee, dat... Oh, dat is dus dezelfde uitslag als Nederland Chili, vanavond. <laughs> Hahaha. <laughs> wow, Zou niet al aardig okay. zijn, trouwens. Nee, nee, oké. Okay. Maar <laughs> ik kan me niet voorstellen dat zoiets gaat gebeuren. Maar goed, uh, Café 4 heeft uh, die uh, sportiviteitsprijs gewonnen. En bij de. De, de, de, de, de ploegen die later komen, het, het, het, Louter-Sanvoorts ploegen, is een hele mooie wedstrijd geweest. Met, met uitslagen van die in, in de penalties moesten worden. En uiteindelijk de grote winnaar van het toernooi, eh, dat is dan de winnaar van de berg met techniek En die winnen met uh, maar liefst 11-6 in de finale tegen hun tegenstanders. En het was Sektuim. Uh, Sektuim is een, een kledingboutique uit de Kerkstraat. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog... Uh, ja, nou, nog steeds gaan we door met uh, met hetgeen uh, gebeurde... in de... met culinair Dat gaat tot en met zondag door. En uh, echt, jongens, het was geweldig. En dan hebben we hebben ook nog gehad een, een concert van uh, musical... Een damescoor uit Zandvoort dat in uh, Theater de Krocht klopt. En dat was ook super. En dan word ik gevraagd, wil je alsjeblieft daar een recensie van maken? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Echt, ik zweer je. Want, eh, uh, eh, uh, nou, ik ben niet echt een fan van dameskoor, Maar dit klonk als een klok. Deze dirigent die heeft uh, echt de, de winter onder. En uh, de dames, die, uh, die, ja, die, die treden geweldig op. Dus, uh, het is, uh, zijn er 23. Afgelopen zaterdag waren er door uh, uh, zaken als ziekte en vakantie een paar afwezig. Maar dan waren er toch nog steeds 19. En dat was uh, geweldig om mee te maken. En mocht u ooit eens de gelegenheid krijgen om zo een concert mee te mogen maken... ik zeg mogen maken... Moet je niet laten. Echt geweldig, helemaal goed. En uh, ja, ik weet dat het uh, van de koren zijn. Nou, uh, bij deze hebben jullie dan ook een slot En dat was hetgeen ik uh, eigenlijk wilde melden over afgelopen weekend. Mooi. Nou, dat is okay. wel wat. Jij hebt het hier vandaag zien, wat? Ja, dat, dat is het, wel duidelijk. Uh, absoluut, jongens. Ik, uh, ik vond het geweldig. En uh, uh, uh, ja, uh, voor mij mag zo'n weekend nog een keer. Ja. Nou, dan ja, volgende week nog de... over. Ja. Dat is gewoon volgende week nog niet. Ja, toch? Ja. Ja, ja. Volgende week zijn er nog meer dingen, maar, maar niet zo'n druk als, als als afgelopen weekend. Oké. Okay. Volgende week natuurlijk de ja, Jaarmarkt. Ja. Maar we hebben ook, en dat ik mis, mag ik misschien dat nog even melden... we hebben ook op zaterdag het oude Halt straatvoetbaltoernooi. En dat is de tiende keer dat dat gebeurt. Uh, normaal is het voor uh, bepaalde leeftijden, maar nu heeft de organisatie gezegd... iedereen mag mij doen. Ze beginnen om 11 uur en dat duurt tot een uur of zes en dan ben je van harte welkom. Je moet je wel even inschrijven en ook als... Uh, dus aan zeg eens ouderen. Want ik ben een stukje jonger dan. Of ouder dan dat. Uh, 44, 45 jaar. Doe lekker mee. Ga lekker met je maatjes voetballen. Meld je aan bij uh, Marcel Schoren. bij de Oude half En dan heb je een, een feestdag. Ik ga niet meedoen dan. <laughs> nee. Ik ga niet meedoen. Overigens heb ik van jou. heb ik van jouw koren een foto gezien. jij ja, stond daar niet op. Nee, natuurlijk niet. Ik heb de foto gemaakt. Oké, <laughs> oké, okay, okay. ik snap het al een klein beetje niet hoor, maar <laughs> oké, okay, nee, helemaal ja, goed hoor, absoluut. Nee ik, uh, nee, ik heb de foto gemaakt, dus, dus dan kan je er niet op staan, dat kan niet. Nee, ja, ik dat is een beetje lastig. Zit er wel wat op. Ja. Geen selfies? Nee, ik doe niet een selfies. <laughs> dat doen we niet. Ik dan. ben okay. niet zo selfish dat ik een selfie maak. <laughs> Nee. Ja, goed. Maar wij hebben, ook, wij hebben ook heel mooi gezongen in een van de mooiste kerken van Noord-Holland. Ja. Ja, of de, is ooit een keer uitgeroepen tot op een na mooiste kerk van, uh, van, van, uh, van uh, Noord-Holland. Ja. Onze lieve vrouw van Goede Raad in Beverwijk. Kerk die nu leeg staat, helaas. Uh, Jammer genoeg. Is dat die kerk waar jij ook met, met het orgel hebt uh, omgeven? Nee, dat is de grote kerk. Nee, de, de, de, okay. dit is de, okay. dat is een uh, protestantse kerk. Uh, en uh, die andere is een katholieke, okay, een nou ex, uit, het is. Ex katholieke kerk. ex-katholieke kerk, zou ik maar zeggen. Maar uh, wij hebben dus gezongen voor de uh, Order of the Knights of St. George. Dat is een soort... Uh, ja. ja, dat is al heel oud. En dat, dat, dat is een hele oude orde die gewoon alleen maar goed doet voor de mensen en die, uh, ja, die dus gewoon echt liefdadig bezig zijn en uh, daar werden dus weer een aantal mensen geïnstalleerd als ridder en uh, er werd ook een nieuw... Had, uh, waren er veel ja. mensen? Nou, nee, dat, oh, er, waren niet zo, er waren niet zoveel mensen. Maar dat is helaas ja. wel erg jammer, vind ik. Ik vind dat mensen daar ja, best... dat vind ik ook jammer. Ja. Het gebruik, vind ik echt Want jammer. het is een hele mooie organisatie die uh, gewoon alleen maar goed doet. En het klinkt allemaal wel ja. erg uh, gewelddadig. Er zijn vechten en zo. Maar daar heeft het geen moe mee te maken meer. Dat vroeger wel, maar nu niet meer. Ja, ja en... vroeger, vroeger, vroeger, vroeger. Maar het was, uh, het was een hele mooie. En er werd ook een nieuwe Grand Prior. Dus zeg maar een, de een hoofdman van Nederland ontmoet uh, benoemd. Okay. Uh, Geridderd omdat de oude helaas, onze groot, mijn grote vriend Frank uh, Filippo, uh, sportschool sportschoolhouder uh, uit Beverwijk, uh, vorig jaar overleden is. Dus er, er werd een nieuwe benoemd. Ja. Dus het was erg mooi. Uh, uh, jullie mochten daar opzeden. Ja, wij zijn, we zijn nu zelfs uitgenodigd, uh, ik weet niet of dat allemaal doorgaat, maar dat zien we wel. Maar er de, de, was een wel een internationaal gezelschap. En wij gaan heel waarschijnlijk als alles doorgaat volgend jaar naar Cambridge. In Engeland. Dat, dat is niet mis. Nee, dat is niet mis. Nee, Daar gaan we. nee bepaald het niet. Want de, de, de, die er ook was, dat was de Dean of uh, Cambridge. Dat is, nou Angela oh. weet dat beter dan ik nog. Ja, het is, ik dat, een, dat is een hele hoge in de Anglikaanse ja, kerk. Ja, ja, ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Dat is een hele hoge en dat is langzamerhand een vriend van me geworden. Want we zijn... Uh, dat is leuk hoor, want hij is ook gek van orgelmuziek en zo, hij heeft ook even op de orgel gespeeld. Dat is een hele grote muzikale man. Een maatje van je, een maatje van je. Ja, maatje. Ik kan dus zeggen dat ik heb gesproken met Gene of Cambridge. Die of Ja, geweldig rustig. Oké, maar dat is allemaal hartstikke Want jij doet ook mee met het koor hè, Anshon? Ja, zeker weten. Zag je er staan op de foto? Uh, nou, die foto was een beetje klein, dus het was moeilijk ja. te herkennen. Nou, ik heb hem wel maar gezien. Ik wist een, een bepaalde figuur. Ja, maar ja, die heeft een foto gemaakt. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, we gaan weer uh, verder. We gaan weer even een beetje muziek draaien als je het niet erg vindt. Nee, helemaal niet. We gaan even. Uh, komende vrijdag gaan we het weer hebben over, het, over. Gaan we het weer hebben over de weekendagenda? Dat wordt weer gezellig. Ja.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 Jij zit in hart, onze vriendschap overwint altijd. die 3 juli in première gaat En het was natuurlijk Anne en Clark. Oh, dat een mooi liedje trouwens. Um, ja, nou, in het Nederlands. Ook mooi. Nou, dit is een van mijn favorieten op dit moment. Dit vind ik echt een hele mooie plaat. Sam Smith. En dat heet Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at all. En hierna doen we weer het nieuws. Ja. Echt wel. But I still need love ik I'm just a man.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 self-control En dat, nou, dat heette dus... dit nou toch weer? Ik zei stil. Nou, ik weet niet wat er nou ineens allemaal gebeurt. Maar um, dit wil ik nog helemaal niet horen. Gewoon uit. Want we moeten gewoon iets anders doen. Een beetje een lange pauze tussen maar goed, Het uh, komt helemaal goed. <lacht> nou, hoop ik dan. Zie veel lekker. Het lijkt wel maandag vandaag. Uh, dit uh, is het Regio Nieuws met Ansela de Koning. Jawel. Veel mensen houden van bomen. Maar vooral in de verstenen gedeeltes van Zandvoort zijn bomen schaars. De gemeente spoort burgers aan haar bomen te adopteren. Bijvoorbeeld door bij uw huis de boom of het plantvlak ...van de gemeente te adopteren. Met name in buurten met veel woningen per hectare... ...is het groen hard nodig om een groen beeld te krijgen. Het ging het afgelopen jaar niet zo best met het lokale bomenbestand. Lange periodes van droogte deden met name de jonge boompjes de dag om. En daarbij de harde zoute zeewind en ziektes hebben... Uh, ...ook diverse exemplaren geveld. Een adoptie kan doorgegeven worden via de gemeentelijke meldlijn telefoonnummer 5740200 of via de website infoapastaatjezantvoort.nl. Deze week komen Steven Tromp en Josine Rozenberg bij pluspunt om haar bezoekers een gratis stommassage te geven.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 Dit kamp wordt georganiseerd voor tieners die nauwelijks of zelfs nog nooit op vakantie zijn geweest. En u kunt vandaag ook nog terecht tot 5 uur vanmiddag, morgen van 2 uur tot 5 uur en woensdag is de laatste mogelijkheid van 10 tot 3. En dat is uiteraard allemaal bij Pluspunt aan de Flemmingstraat. Fietsen stelen is al niet goed. Kinderfietsen stelen is wel het laagste van het laagste. Gelukkig zijn de twee treurige hufters... en een andere benaming heb ik er even niet voor... die dit op hun geweten hebben opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Altmaar en een 34-jarige Roemeen. Een oplettende getuige zag twee mannen zich verdacht ophouden... in een auto aan de Gildelaan in Velsen-Noord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 bij de Oranje School. school dat stond uh, en staat verkeerd op de website van het VVV Zandvoort. Dat moet zijn de hockeyclub. En er wordt gestart tussen half zeven en zeven uur. Kaarten kosten 7,50. En hiervoor fietst u vier avonden mee... en krijgt u aan het eind een medaille. Inschrijven kan onder andere bij de Bruna aan de Grote Krol. En meer informatie kunt u vinden op de website van het VVW Zandvoort. En tot zover het nieuws. Het weer in Zandvoort. Ook vandaag is het prachtig weer met flink wat zon. Het blijft droog en de waait een zwakke tot hooguitmatige noordelijke wind... De temperatuur stijgt naar een graad of 20 op het strand en is het een paar graden koeler. Vanavond en vannacht is het over het algemeen helder en bij niet meer dan zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen schijnt regelmatig de zon, maar zijn er ook wolkenvelden en met name in de middag komt het tot een enkele bui. De noord tot noordwestenwind neemt toe naarmatig en de temperatuur stijgt naar een graad of 18. En tot zover het nieuws. En dat weer. de 3 js Op het recente album uh, Dichter bij de Horizon. Kijk in de spiegel uh, heet het nummer geloof ik het goed heb. Uh, daar deed hij onder andere aan mee. Bart Herman dus en het nummer heet Angela. Nou ja. Zo. Mooi liedje toch? Ja? Vind ik wel. Oké. Okay. Uh, we gaan door met, uh, met iets heel anders. Keith Richard. Kent u hem nog? Ja, dat is die man van de Rolling Stones. He. Die heeft een uh, compilatiealbum uitgebracht in 2010 alweer. En uh, dat heet Vintage Vino's. zeggen maakt tussen 1987 en 2010. Hoezo de tijd nemen? Nou joh, het is een compilatie van diverse solo albums die Keith Richards van de Stones natuurlijk gemaakt heeft. En uh, dit nummer, dat heet Take It So Hard. En het album uh, uit 2010 heet dus Vintage Vino's. Een leuke plaat trouwens. Uh, Nick en Simon, dames en heren, hebben ook een nieuw album uit. Dat heet Herinneringen, oftewel een top 100 van Nick en Simon. En er staat ook een hele leuke cover op, moet u horen. Ik vind hem echt leuk. Dat is een oudje van Paul Simon, natuurlijk. Me en Julio dan, en de schoolyard. Die zijn Nick en Simon. The mama pyjama, roll out of bed. as she ran to the police station. When the papa found out, it began to shout. We started the investigation. And it's against the law. It was against the law. What my mama saw.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 down by the me en Julio down Leren kennen, hè? Twee jochies met een gitaar... in een kroeg in Vallendam waar ik zelf toen ook werkte. En uh, daar heb ik, ze, uh, heb ik ze leren kennen, die jongens. En uh, dat is erg leuk, natuurlijk. Uh, en toen deden ze alleen maar dit soort liedjes... Dingen van de Eagles en, en uh, dingen van... Uh, vooral van, van Simon en Garfunkel. Dat deden ze verdomd goed, hoor. <lacht> ja. Maar ja, op een gegeven moment zijn ze natuurlijk... in het kielzog van uh, Jan Smit geraakt. En uh, dat waren al dikke vrienden. En uh, zo is het voor Nick en Simon dan ook begonnen. Maar ik vind het toch altijd leuk dat ik nog... Wat kan zeggen van, ik heb met ze gespeeld. Ja, heel, heel vroeger. Nou ja, ja het zal geleden zijn. Ik weet niet, een jaar zes, zeven denk ik. En, um, nou, gewoon in een café in, in, in Vollendam. in een uh, gezellig gitaartje, pianotje. En dan gingen we dan helemaal gezellig. Nick en Simon en me en Julio down at the school. Yards. Ja, maar dat nou is het mooi geweest, jongens. Uh, kom. Uh, dit is een nieuwe plaats: Maps, weten we. over, dus die gaan even de koelkast in en uh, die houden we wel goed tot woensdag. Want het zit er weer op al. Uh, we hebben het alweer gehad voor vandaag deze maandagaflevering van uh, ZFM Lunch. Morgen is het programma er weer, maar dan met Sharon en Dolly natuurlijk. De gezellige dinsdag. Dolle dinsdag. Dolly dinsdag. <g Hammond> Dus morgen tussen twaalf en twee hoeft u zich ook niet te vervelen, dames en heren. Want u weet het, het programma CFM Lunch is er nu vijf dagen per week. Jawel! Zoals het hoort. Live radio, lekker gezellig tussen twaalf en twee bij uw lunch. als en ik zijn er weer klaar mee voor vandaag. We gaan ons hullen in het oranje. En eh... Uh, we gaan uh, afwachten. En één ding is zeker, we eten geen silicon carnaval. Ik Dat begin... sowieso niet. Nee, ik begin er niet op. Alleen nog vanwege de drift. <laughs> nou, eh, het is weer gebeurd voor vandaag. Dus ik zou zeggen, eh, een hele fijne maand nog. Goeie wedstrijd. En u weet het, hè? alle scholen hebben nu ongelijk. Want de FIFA heeft het alf alfabet veranderd. ABC is nu BAC geworden. Ja, ja. Dus dat wordt opnieuw aan de bank. Ja, een nieuw, een nieuw alfabet leren. B, A, C, D, E, F, G. Zo gaat het niet. Nou, tot woensdag. hè? Dag!